Uur. Morat de Rokilie met het NOS-journaal. Bij een brand in een ziekenhuis in Senegal zijn elf pasgeboren baby's om het leven gekomen. Volgens een lokale functionaris was er sprake van kortsluiting in het ziekenhuis in de stad Tifawan... zo'n 120 kilometer ten oosten van de hoofdstad Dakar. Drie andere baby's zijn nog gered. In ziekenhuizen in Senegal gebeuren vaker incidenten. Eind april brak brand uit in een ziekenhuis in het noorden van het land... Na een reis van zes dagen naar het ruimtestation ISS is een onbemand ruimteschip van Boeing teruggekeerd op aarde. De CST-100 Starliner landde veilig in de Amerikaanse staat Nieuw-Mexico. Het is de bedoeling dat Boeing met het ruimteschip astronauten naar het ruimtestation brengt. Naar verwachting wordt de eerste reis met mensen aan boord eind dit jaar uitgevoerd. De succesvolle missie is een opsteker voor Boeing dat al zo'n 600 miljoen dollar kwijt is... vanwege eerdere problemen met het ruimtevaartuig. Twitter betaalt een boete van 150 miljoen dollar... aan de Amerikaanse autoriteiten... voor het jarenlang overtreden van de privacyregels. Twitter meldde twitteraars niet... dat het persoonlijke informatie doorspeelde aan adverteerders. Zij konden de data dan weer gebruiken... om mensen gepersonaliseerde advertenties voor te schotelen. Het sociale mediaplatform belooft de beveiliging van persoonsgegevens... heel serieus te nemen. Met de biljoenenschikking koopt Twitter strafrechtelijke vervolging in de VS af. De politie in Rotterdam heeft na de nederlaag van Feyenoord... in de finale van de Conference League 72 mensen opgepakt. Meer arrestaties worden verwacht. Op verschillende plekken in de stad werd met fakkels gegooid. Twee agenten raakten gewond door een gegooid glas en een steen. Zij zijn door ambulancepersoneel behandeld, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Feyenoord verloor in Tirana de finale van AS Roma met 1-0. En dan het weer, af en toe wat regen en het koelt af naar een graad of 12... Vandaag hemelvaartsdag, vrijwel overal droog en af en toe zon. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden. De dagen daarna wordt het frisser. Dit was het NOS Journaal. Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Maar dit is echt, je weet het, de...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 check on. Gangnam Style Ik ben I'm Star.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 And every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 O en lang weer samen zijn onze lieve vrouw zal vandaag een over ons waken in warmte en in kaal. Spreid haar mantel over het dam. Ik daar glijden, vaag hier midden door het dag De boog, hij lang verloren Zit in elke steen van deze stad. Het eerste glas dat klinkt, het gaan onder de pont. iedereen die ziet, met zachte ging. Het hoogste Als in een ademzicht De kerk, de kroeg, het plein Van haar bovenop de brug Hoog en laag Weer samen zijn Zij loopt Als in een droom aan ons voorbij Ze strooit op deze dag, door de straat, als ze lachen. Onze lieve vrouw, zal vandaag opnieuw over op ons waken. So I